Steeds meer Nederlanders staan positief tegenover lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Wel worden twee zoenende mannen in het openbaar door 35% als aanstootgevend beschouwd. Meer dan een kwart van de ondervraagden heeft er ook moeite mee als homo's op straat hand in hand lopen. Vooral 70-plussers, streng religieuze en mensen met een migrantenachtergrond zijn negatief over homo's en biseksuelen. Een appartementencomplex in Groningen is van acht uur lang ontruimd geweest vanwege de vondst van een explosief. Dat bleek, na onderzoek door de EOD, onschadelijk te zijn. Het explosief was ontdekt in het appartement van een man die eerder vannacht was aangehouden omdat hij met een luchtbux had geschoten. De man is een verzamelaar van spullen uit de Tweede Wereldoorlog. De Airbus die zaterdag verongelukte in Sevilla had mogelijk motorproblemen. In het Duitse blad Der Spiegel zegt een van de overlevenden dat vlak na de start meerdere motoren uitvielen. Het militaire transporttoestel stortte neer tijdens een eerste testvlucht. Vier van de zes inzittenden kwamen om het leven. Op de middelbare scholen beginnen vandaag de eindexamens. Ruim 200.000 scholieren doen eraan mee. VWO'ers beginnen vandaag met Nederlands. Bij de HAVO staat Economie op het programma. En bij de VMBO'ers Natuur en Scheikunde. Het LAX opent zoals altijd een klachtenlijn. De eindexamens duren tot 28 mei. Het Isala Ziekenhuis in Zwolle gaat een groot Europees hartonderzoek coördineren. Het onderzoek richt zich vooral op de revalidatie van oudere hartpatiënten. Nu volgen die overal andere programma's en het is onduidelijk welke methode het beste werkt. Naast het Isala Ziekenhuis doen aan het onderzoek hartcentra uit zes andere Europese landen mee. Het weer vrij zonnig, maar ook wat hoge sluierbewolking. Staat een stevige zuidelijke wind. Het wordt zo 19 graden aan zee tot lokaal 27 in het binnenland. Dit was het NOS journaal. Verkeersupdate. de John van de ANWB. Er staan files met meer dan 10 minuten vertraging op de A1 richting Amsterdam. Bij Diemen Noord, 12 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Hoogmade, 12 kilometer. Daar zijn twee rijstroken afgesloten. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, bij knooppunt Dorp, 7 kilometer na een ongeluk. Ook daar zijn twee rijstroken dicht.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 to be fine. Deze hebben we al een hele tijd uh, niets meer gehoord op de radio. Vlaar weer lekker om uh, te draaien op een uh, zaterdagmiddag bij CFM. Jorden de Stereo MC's en Last in Music. Een van hun grotere hits. Het is inmiddels 17.02 geworden. Nou, Albert, jou zei het al. Inmiddels aangeschoven in de studio aan de Tonweg. Tina is Ton Arisen. Goedemiddag, Ton. Goedemiddag. Welkom, welkom. Ben je er klaar voor? Lichte paniek, lichte paniek. Koptelefoon op. Ik ben, grote, ik ben er klaar voor. Ik heb een grote agenda voor je. Dus. Ja, een hele grote. Goed, Tom. Ja. Uh, uh, je, als jij aanschuift, dan staat er weer wat te gebeuren. Uh, je schuift me net een grote poster al onder mijn neus. En uh, het gaat over de muziekfestivals in Zandvoort. Daar uh, verderop in het interview uh, wat meer. We gaan nog eerst even terug naar Jazz aan Zee. Ja. Want op uh, 17 mei is er weer uh, Jazz aan Zee. Volgende uh, week zondag. Ja. Volgende week zondag. En dat begint allemaal.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 We hebben het natuurlijk over Talassa ja. en uh, wel het jutters, uh, gedeelte Ja, het café-juttertje. Café-juttertje gedeelte. Uh, jazz aan zij. Want uh, ja, Boogie Woogie hoor je tegenwoordig niet meer zoveel, hè? Nee, nee, nee, ik ben een beetje nostalgisch, hè, dat weet inmiddels iedereen wel. Dus ja. ik haal alle oude trucken uit. Dus ook de boegie-woegie. Boogie Woogie en uh, ze, ze, ze, ze spelen ook nog een stukje blues uh, zelfs. Ja. Op zondag 17 mei, te lastig vanaf 4 uur. Je zei het al, uh, van 4 tot. Hoe laat is het? Is het van 4 nu? tot 7. Van 4 tot 7 muziek. En daarna als je, uh, goed, is het aan te raden om te reserveren. En dan ja, nog, zeker. Nog een lekker hapje en een drankje.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 De facturen zijn verstuurd en nummer maar ja. wat mij gedaan wordt. Ja. Maar, maar ik ook, blijf optimistisch. Hè? Heb dat je ook een, een korting weg. als je binnen 14 dagen betaalt? Nee, er staat dat, op, dat was te helpen. Er staat op voor 1 juni. We kunnen ze nog even denken. Goed, 11 juli is de, de, ja, de, de, de kick-off van de muziekfestivals. Dancing in the street. Diverse podia met dj's. En het begint allemaal om 8 uur s'avonds. Maar een niet onbelangrijke toevoeging. Wat kost dat? Dat is ook deze keer gewoon gratis.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 Het Hollands Casinofonds. Daar mogen we dit jaar weer uit putten. En op die manier proberen we dan wat eigen kapitaal op te bouwen. zodat we op een gegeven moment toch losstaan. Self-supporting, een je zelfsupporting. supporting Ik heb in mijn hoofd, als dat we de maand augustus mooi weer hebben. In de maand augustus hebben we drie festivals, daar komen we zo op. En veronderstel dat dat eens een keer mag lukken. dan ga ik toch eens kijken wat het kost om en Simon naar Zandvoort te krijgen. Maar dat is dan voor volgend jaar. Oké. Okay, nou, je... Dat roept ook op dat er heel veel mensen dit seizoen moeten komen kijken, want hoe meer je omzet, hoe meer er blijft hangen. Ja, maar dan niet aan de gebruikelijke strijkstok, want het zo, zo nee, nee, zit nee, jij nee, niet nee. in elkaar. Maar nee. dat reserveer je dan voor dat je volgend jaar nog groter kan. Dat nou, is voor pakken. ingewijden. Ik heb maar een heel klein stokje, dus ik kan nooit veel aan. <lacht> Piep. <lacht> Goed. Holland Casino. Wie, wie, wie steunen dit uh, muziekfestival's nog meer? Uh, het casino en uh, het circuit Zandvoort. Het circuit oh. Park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 Yes, if you like mag ook come along with Dancing in the Streets. Here is Jimmy Bourne and Dance Across the Floor.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 En nou, nou inderdaad, en nou last laatste. but dan het liefst... Dat moet de klapper van het jaar worden. Dat is 19 september. Dat is, uh, valt ook samen met een uh, circuitgebeuren. ADAC. Dat, dat, dat is een Duitse, Duitse, Duitse autosport. Dat is een Vorig Duitse. jaar vulde hij samen met de uh, terugkerende DTM. Dus dat was helemaal een toppertje. Ja. Maar nu is het weer een Duits steentje. Want het heet weer een lederhoos, uh, derendul, Braadworst en weet ik veel wat allemaal. De goed. muziek die er is, die is van dat jaar daarvoor...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 De 19 september, oktoberfest, bierfest. Dus je zei het al, lederhozen, dirndels, braadwoest en live muziek. En uh, op het Raadhuisplein, en dat begint allemaal om 8 uur s'avonds. En de toegang is... Ik heb, ik heb nog een de toegang... toegang, is. Uh, even kijken. Ja? De toegang is weer gratis. Oh, weer gratis. Oh, ja. Dat is ongelofelijk, hè. En voor deze dag raad ik u aan om even contact op te zoeken met... Vega heet dat, geloof ik. Daar kunt u voor een prikkie dirndel, jurkjes kopen en lederhozen. Echt voor een prikkie. Ik praat over 23 euro, kom goed aangekleed. Ja, ik heb een bepaald... Ik krijg een bepaald... Je kunt ze niet bij bestellen. Nee. <laughs> <laughs> Vega, dat is een internetwinkel of zo? Ja. Oh, Oké. Okay. Dus als u in tenue wil komen, wil verschijnen, dan uh, ga dan even googlen ja, op het kost Vega. Echt, het kost, kost echt geen honderden euro, zo'n euro. Nee. Echt vanaf 23 euro, geloof mij maar. Maar het verhoogt de feestvreugde enorm Ja, helemaal. Het hoort erbij. Ja.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 Het is geen spoor meer, alles uitgewist, heb je verdreven, oh, yeah. Onze liefde is voorbij, ik heb het best, ik voel me vrij, je. Hey, If you feel I did this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 Nou, ditmaal niet aangeschoven Lex van de horen. want uh, Lex is een beetje ziekjes. Lex is van harte wetenschap, maar wel uh, Albert-Jan Vos, uh, die het bericht heeft voor de komende dagen. Toch, Albert-Jan? Ja, het was wel stress hoor. Ja, he, ik wel, zie uh, het daar. Ik kreeg het uh, bericht van Lex. Ik denk, nou, dan moet ik al die radartjes weer belangst. Poel, poel, nou, goed, poel, poel, poel. Kijken wat ik ervan gebakken heb. Goed, uh, vandaag uh, was het dus, is het over het algemeen toch wel bewolkt. De regen van afgelopen nacht is uit de regio weggetrokken en de rest van de dag blijft het over het algemeen droog.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 Stap voor weer een aanval. En daar is 3-0. Ja, oh. oh, oh. ja, het, het is ongelooflijk. Uh, je hebt die... Uh, uh, hoe heet hij nou ook alweer? Nou ja. er uh, komt zo meteen wel aan. Maar dat is die nieuwe speler die ik zelf nog nooit gezien heb. De, de, de tweede thuiswedstrijden die ik hier was. Uh, was hij er niet. Was hij geblesseerd. En de wedstrijden daarvoor dat ik ziek was. Is hij er net wel geweest. Dus ik ken hem nog niet helemaal. Maar ja, het is in ieder geval 6 minuten. 18 spelen we nu. Uh, ja, 3-0. Uh, misschien moet ik wel een behoorlijke rekening voor de telefoon uh, gaan maken, want uh, ik denk dat er nog wel een paar komen, Rob. Nou, is het toch dus, helemaal niet uh, erg, Jap? <laughs> nee. Dat oh, verkeert je niet. Nee, nee, nee oké. Okay. <laughs> nou, dat, dat is eigenlijk hetgeen ik wilde zeggen. Um, Nijzerberg is er niet. Nijzerberg was vorige week gelanceerd. Ik denk dat hij uit voorzorg eruit is gelaten. Uh, Maurice die staat nu in de basis op zijn plaats in feite, en dat heeft hij beloond met een, uh, met een hoepend. De eerste hoepend van Zandvoort was van Maurice Mol. Sandvoort heeft nu weer uh, uiteraard dus, ja, zou ik bijna zeggen, in Sandvoort in balbezit. Billy Visser aan de linkerkant geeft een diepe paas naar Maurice Mol. Die kan daar niet bij komen. Die was iets te scherp. En uh, de meer kan uitverdedigen. Dat gaat niet goed. Sandvoort uh, die had de balbezit, Heeft het nog steeds. En uh, we gaan proberen weer te bouwen. Um, om te kijken of je binnen de kortste keren op 4-0 kan komen. Nu gaat de bal over de zijlijn de meer gaan gooien. We hebben gespeeld 7 minuut 20. De stand is nu al 3-0. En ik maak me sterk dat er nog wel een paar bij zullen komen. Nou, dankjewel Joop. En zo meteen over drie minuten spreken we je wel weer. Ja. Toch? <laughs> ja. 3-0. SP Zalvoort tegen de meer. dames en hè. Rita Franklin hoor je bij CFM en The Free Way of Love. Welkom straks van, van de LP van uh, Rita Franklin. Hoe maar ook trouwens een heel mooi nummer. Het is 10 minuten voor drie uur geworden. Het is juist van Tom Arissen? Het is de bedoeling dat ze naar Sanford gaan komen. Volgend jaar hebben we het dan over deze Nick en Simon. En dit is een van hun mooiste platen. Pak maar mijn hands.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 Maar mijn hand, ja, we het van Tonne. Het is de bedoeling dat ze volgend jaar naar Zandvoort gaan komen... en live hier gaan optreden. Is goed, daar hebben we Joop van es weer. Ja, is er weer gespoord Joop? Nee, want allemaal heb je het wel gehoord. dan had ik echt wel gebeld. Maar hij, nee, uh, het, uh, de meer... Uh, ja, Ik wil niet zeggen dat het uh, Zandvoort pijn gaat doen op dit moment... maar het is een ietsje sterk geworden. Ze houden Paul wat meer in de even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 Uh, ik denk dat het, um, als we dit, uh, deze wedstrijd zijn, dat neem ik er in ieder geval aan. En ik heb even gekeken naar de Jeffrey, uh, dat is Jeffrey Tekker. Uh, Jeffrey Tekker, dat is, uh, hij is nieuw in Zandvoort. Hij heeft bij uh, Ajax gespeeld, jawel. Uh, dat is niet gering, daar heeft hij zijn opleiding gehad. Hij heeft bij Lisse gespeeld, en dat is ook uh, tot plassen. Dus uh, het is een jongen die kan voetballen. En die is eigenlijk met zijn zwager, Kevin van Zijs, is hij meegekomen... En die voetbal nu hier lekker even naar volle tevredenheid, want hij heeft al uh, in die paar wedstrijden dat hij mee heeft hij al een x-aantal doelpunten gemaakt nou, vandaag was het dus weer raak Goed, zandvoort aan de bal met uh, Paul van der Oort speelt hem terug naar Dylan uh, Keuger, Keuger naar uh, Koper Koper, helemaal uh, naar links toe naar Billy Visser, Billy Visser die gaat wat meters maken met de uh, bal aan de voet ze geeft een diepe paas. naar uh, Maurice Mol die kan erbij komen, die geeft hem in één keer voor en dat is niet goed dat was te laag en de verdediging van de meer Schopt die bal over de zijlijn? Sansfoort mag een hele achterdoen. Dat heeft met die wind te maken, want het waait hier heel erg knap, zelfs. Sansfoort moet iets meer terug om die bal te gaan ingooien. Goed, heeft ze gedaan. Op dit moment, Jeffrey Dekker. Die zijn aan het draaien en aan het dingen aan het doen. En dat vindt hij Maurice Mol. Mol, die staat helemaal vrij. Dat gaat hij doen. Maar die is pingelaar, eigenlijk. Van huis uit. En die speelt Paul van der Oort. Van der Oort terug. Echt weer terug. En die en uh, die geeft nu een diepe paas naar Jan Zonneveld. Jan, uh, uh, uh, en Zonneveld, die daar en Billy vissen komen, die gaat een 16 meter gebied in. En de keeper kan hem pakken. Uh, goed, uh, dus uh, weer een aanval die uh, in de smoort. De stand is nog steeds 3-0 en we hebben 19 minuten gespeeld op dit moment. Oké, okay, dankjewel Jop Frenes. En zometeen so in het volgende uur komen we uiteraard weer terug bij Jop. En in het volgende uur ook weer uh, ja, een nieuwe uur van Zonvo